In het rampgebied zijn er ook grote problemen in een tweede reactor van de kerncentrale in Fukushima. Sinds gisteravond werkt de noodkoeling van de reactor niet meer en de temperatuur is er flink opgelopen. Gisteren was er een explosie in een andere reactor nadat de temperatuur te hoog was opgelopen. Ook een andere kerncentrale in de buurt heeft koelingsproblemen.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 Schaatser Stefan Groothuis zal straks niet starten op de 500 meter op de WK-afstanden in Insel. De winnaar van brons op de 1000 meter heeft koorts en blijft in bed. Hij wordt vervangen door Simon Kuipers. Het weer, af en toe regen, vanmiddag overwegend droog en maximaal 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, maar later ook zon en opnieuw een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. In cirkel Zandvoort ben jij de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 Zo zat je vorige week nog op het circuit. En zo zit je gewoon weer in de studio 13 maart. Welkom uh, vrienden uh, bij deze nieuwe aflevering van de Muziek Boulevard. Op deze zondag uh, 13 maart. En uh, ja, het is uh, gewoon ook uh, meteen uh, gastgeven vandaag. Want we hebben een gast in de studio. <coughs> en ik zal hem gelijk ook even introduceren. Goedemorgen of goedemiddag eigenlijk al. Michael Sondorp. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, Radio Ja, ja. Uh, je stond wat verbaasd te kijken van uh, kleine studio... Want je komt oorspronkelijk ergens uit de Amuiden vandaan, geloof ik hè? Niet oorspronkelijk. Niet oorspronkelijk, nee. maar nee. Je, woont, je hebt er wel een tijdje gebivurkeerd. Ik, ik heb daar tien jaar gewoond ja. en uh, dat doe ik nog steeds. En Ik kom origineel uit, uit Sandpoort Noord. Noord. Dat is een hele andere plaats, als je <laughs> ja, weet. Ja, ja, ja. <laughs> en ja. ik, ik woon in de zomermaanden in uh, Vrijburg en dat is in Duitsland. Juist. Dus het dus is uh, ergens uh, in de, in de, in de maanden dat het een beetje zo grijzig en uh, niks aan de bomen hangt. Dan uh, loop je hier ergens rond uh, te, te bangen. Precies, ja. ja. ja liedje zo even. Ja. Dat vind ik wel wat meteen leuk om daar meteen even over te hebben. Wat is dan uh, het verschil? Uh, is het uh, zomers in Vrijburg anders? Uh, nou, levendiger. Veel, levendig. levendiger, veel meer ja. straatleven. Mm -hmm. Heel veel muzikanten. Ik speelde ook op straat. Uh, ja. Dat doe ik eigenlijk gewoon om... Uh, nou, ook om geld te verdienen. Maar ja, ja het mag om, wel, om, gewoon. Uh, ja. Omdat ik het he heel erg leuk vind om uh, uh, spontaan te reageren. Dat mensen spontaan reageren. En ja. dan, uh, daar leer je heel veel van. Ik heb ja. vroeger ook op de Kalverstraat gespeeld in Amsterdam. Ja. Ja, ja. Jaren negentig. Uh, maar goed, daar, ja, dat, dat doe ik dan af en toe nog recreatief. En uh, dat is daar heel goed. ja Er hangt een uh, vrij grote hippie uh, tolerantie. Zo te zeggen. ja so <laughs> Ja, daar, daar voel ik me wel prettig in. Mm -hmm. En uh, dat, uh, ja, je ontmoet ook interessante mensen daar. Ja. Dus internationaal. En, uh, internationaal georiënteerd ook ja, wel. Vrijburg, uh, ja, Vrijburg, ja. Ja, ja, ja. ja. Ligt vlakbij Zwitserland, tussen Straatsburg en Zwitserland in. Mm -hmm. En, uh, nou, het is erg mooi ook natuurlijk. Dus, ja. uh, uh, want uh, nou, het is uh, niet zomaar uh, zonder een reden. Want vorig jaar uh, werden wij uh, gewoon in het diepe gegooid bij de voorronders van de Rob wordt En ineens stond daar ook een band die heette Sculpture in the Clay. En wie the liep sculpture, daar? De Sculpture, the sculpture, in, the sculpture in, the yeah. in the Clay, ik moet het goed zeggen. Yeah. Uh, en daar uh, was jij uh, de frontman van. En uh, toen hadden we al voor het eerst eigenlijk uh, met elkaar uh, te maken. Dat was uh, het pad waar uh, de, de, de, de, ja, het pad kruiste daar eigenlijk, uh, zeg maar. Ja. En we uh, verloren we verloren. Ja, Jullie kwamen niet uh, ver. Nee. Vier nummers geloof ik gespeeld. hè Vier of vijf nummers. Vier nummers. nummers ja. is een soort showcase. Ja. Zo moet je het ook zien. Ja. Dus uh, de Sculpture in the Clay. Want dat was een, uh, een band. Ja. Want ik neem aan dat de band uh, toch niet meer echt uh, bestaat. Ja, of we hè? bestaan of niet. Dat is aan ons. Hè? Ja. Want uh, als we zeggen dat we bestaan. Dan uh, zullen we weer bestaan. Denk <laughs> ik. ik denk dat het uh, wel mogelijk is om ons weer te laten bestaan. Ik ja. heb gisteren toevallig nog met Jelle Visser... Uh, ja. Een biertje gedronken ter gelegenheid van mijn verjaardag. Dat ja. was uh, gisteren dus. En um, ja, we willen wel. We hebben de CD geluisterd en uh, toch geconcludeerd dat het uh, zonde is om dat nooit meer te gaan spelen. Nee. Wat niet wil zeggen dat mijn solo-project, wat ik daarna heb ingezet, uh, Mike in Ecstatic Temporality, mm -hmm. dat dat niet uh, doorgang vindt, maar. Ja, ik uh, het ziet er wel naar uit dat we dit jaar nog uh, een paar keer gaan spelen, Sculpture in the Clay. Ja, maar Hij heeft aange... wel aangevuld met de andere leden. Ja. Maar de muziek, ja, de muziek is gewoon wel. Uh... Mag je dan zeggen dat jij dan nu samen met Jelle Visser dan uh, de basis vormt van de Sculpture in the Clay? Yep. Uh, zoiets als Pete Townsend en Roger Daltrey nou. bij, de, de, bij de WHO dat uh, deden. Ja. Hè? En ja. dat je er een hele band eromheen, maar dat bleef dan de WHO. En eigenlijk vormen jullie dan een beetje het hart van. Nou, ik, van vind deze het ook, band. ik vind het ook goed om meer projecten te hebben. Ja. Jelle zelf schrijft ook uh, liedjes. Mm -hmm. En uh, behoorlijk goede liedjes ook. Hij is ja. uh, uh, heel erg ambitieus bezig met zijn eigen studiootje op zijn uh, slaapkamer mm. en uh, allerlei goede apparatuur. Waarvan ik als kleine jongen had uh, durven dromen. Uh, ja. <laughs> He, ja. uh, uh, niet had durven dromen, <laughs> nee, bedoel ja. ik. En uh, nou goed, ik heb, het, ja, ik heb het gehoord en ik, ik, ik doe mijn dingetje, Jel doet zijn dingetje en... Uh, we komen elkaar altijd wel weer tegen. Ja. Dus, uh, nee, hij is een extreem goede gitarist hoor. Ja, dat heb ik ook er echt. Want gezien ik uh, ja, je, je hebt meer goede gitaristen in Zandport Noord bijvoorbeeld. Ja. Robin van Rijswijk. Ja. Die heeft een heel. Ja, heel in met de Sculpture en de claim meegelopen. Ja. En. Uh, maar die hield er op een gegeven moment uh, ten baat van andere projecten mee op. Ja. En. Toen dacht ik, nou, dat is het einde van de band. Want zo'n gitarist ga je nooit meer vinden. Toen en toen Jelle. kwam Jelle Visser weer opeens uh, de studio binnen uh, lopen. En uh, deed alles precies als Robin. En uh, ja. sommige dingen zelfs nog beter. Dus, uh, ja. Ja. dus het kan nog gewoon uh, zo zijn dat jullie twee uh, muzikanten er nog omheen uh, vinden. En dat jullie dan gewoon doorgaan. Ja, nou kijk, ja. we waren natuurlijk een band zonder manager. Zonder label. Zonder mm. uh, poespas achter ons. Die het eventueel makkelijker had kunnen maken. Uh, mm de muziek naar de grote wereld te brengen, ja. maar uh, ja, dat, uh, dat, uh, uh, er kwam een heleboel op mij neer, de zanger, en, uh, ja, en op de band zelf, gewoon um, qua promotie en uh, ja dan raak je het op een gegeven moment kwijt en raak je nee. al vermoeid voordat je überhaupt dat bent uh, begonnen ik, aan de grote... Is dat iets wat je niet uh, echt uh, zou willen, dat je denkt van promotie dat moet iemand anders even doen eigenlijk? Dat zou eigenlijk wel. Ja? Maar ook wel met hart voor de zaak. Niet ja. alleen iemand die één keer per week belt en uh, zegt dat er niks is gebeurd. Of nee, ja. okay. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Er moet, er moet wel wat... Jelle Visser komt ook, uh, die, komt echt, die komt echt uit de muiden. Ja, dat is ik, een... ik, ik heb altijd het idee, daar wordt een hele blik opengetrokken. getrokken. Dave van Putten kennen we uh, van Gangster onder ja. andere en nu bij Pound actief. Uh, speelt ook nog ergens in coverbands, heeft hij uh, me verteld. Suus de Groot hebben we hier gehad. Uh, mm -hmm. Dikke maand geleden jij bent de tweede, dus dat uh, is altijd wel erg, erg, erg leuk ja. en uh, natuurlijk Fabiana Dammers niet te vergeten dus dat uh, dus ik, dat, dat lijkt wel in die ijmond daar lijkt uh, gewoon een heel blik ja, uh, muzikanten ja, uh, niemand in Amuiden kent Fabiana Dammers toch komt Fabiana ja. Dammers uit Amuiden en heeft de grote prijs uh, Singer Songwriter 2008 gewonnen ja, uh, hoe nou ja, weet je ja. weet het niet de label weet het niet niemand niemand weet dat en dat is iets toch om uh, een weet beetje support het wel ja, Seaport weet het wel. Ja. Theater weet het ook. Maar ja. Ja, dat ze een meisje zo goed kan zingen... en uh, gewoon uh, in Paradiso staat... dat er uh, schijnt niemand iets te kunnen schelen. Daar. Ja, ja. Dat is wel jammer, hè? Beetje, beetje raar eerlijk, ja. eerlijk gezegd. S <laughs> goed. Uh, de, de band waar we mee begonnen waren... was trouwens Share the Love van de Cosmic Carnival. Uh, want uh, dat was uh, eventjes... Uh, dat je, je afvroeg, komen die mensen uit Amsterdam? Nee, ze komen uit Rotterdam. Ze hebben de Grote Prijs van Nederland van 2009... bij de categorie Rock Alternative gewonnen. Het grappige daarvan is dat uh, diezelfde Fabiana Dammers... waar het net over hadden... Ja. Uh, deel uitmaakte van een Grote Prijs van Nederland theatertournee waar deze band, de uh, Cosmo Carnaval, ook deel uitmaakte. Uh, Ik heb er twee, uh, twee keer bij gezeten... Eén keer echt in, het, in de zaal in Ulf. Dat was bij de afsluiting. En het uh, was gewoon rete goed, moet ik erbij zeggen. Dus uh, dat, dat één kant van het verhaal. Nu gaan we weer uh, terug naar jou. Want uh, we hebben materiaal natuurlijk ook van jou. Ja. ja. Yeah. Uh, dit wat jij nu hebt aangereikt. Ja, dat is een uh, rustig begin. Uh. En het, het nummer heet Come and Go. En het is het officiële laatste nummer van de CD. From the silence comes the sound. En yeah. ja, uh, yeah. nou draai het maar, zou ik zeggen. Het is... Uh, ja. Het is een rustig begin, zoals ik al zei. Ja. Van? En een einde. Van? Come and go. Ja. Come and go. Come and go. Ja. Van Sculptronic Lane. Oké. Okay. street. We'll <laughs> Afdwaalt, heet het uh, nummer van uh, Evie. En ook zij uh, maakte dus uh, deel uit van die uh, theatertour. <coughs> en van de week was ze dus uh, al, uh, of vorige week, geloof ik zelfs al. Te zien in uh, het programma De Wereld draait door. Dan krijg je gewoon een minuut. Mag je laten zien wat je kan. Zo zo. En dan sta je op zes festivals inderdaad. Ja. Dan ja. wel. Dan wel, ja. Dan wel, ja. ja en als je een heel goed nummer schrijft en niemand kent het, dan sta je ja. nergens. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Ik heb het gemerkt. Ja, <laughs> ja. Goed, uh, ik beproef iets. Uh, nou ja, maakt niet uit. Het, uh, maar het, het, het, het is wel zo van, uh, het valt wel op. Uh, dat je, als je daar even eenmaal geweest bent. Kees Mayfield kan erover meepraten. Die moest toen nog de finale doen van de uh, Grote Prijs. En iedereen dacht van dat gaat hij uh, op een uh, slof wel even redden. Nee dus, dat werd hij dus niet. Want het werd Nicole Bus. Ja, ja zo kan het dus ook lopen. Uh, maar goed, uh, daarvoor hoorden we een nummer van The Sculpture en De Clay. Exact, yeah. ja. En dat nummer dat uh, is uh, van, wanneer uh, dateert dat? Uh, uh, 2008. Acht moet het zijn ja. drie, drie, drie jaar terug, alweer ja. Ja, ja, ja, precies. Goed, uh, want uh, ja, de inleiding hebben we al een beetje gedaan over uh, goed de uh, sculpture in de kleed, maar ja. uh, het is natuurlijk ook zo. Van van ja, uh, jij komt natuurlijk niet zomaar aan muziek. Uh, hoe is dat uh, eigenlijk uh, begonnen met jou? Want bij mij, ja, oké. Okay. Nou, zoals ja. ik al vertelde, uh, ja, op een gegeven moment kwam ik op de straat terecht in Amsterdam. Nou, het was niet zo dramatisch, allemaal maar ja. Ik ging zeg maar begin jaren negentig als uh, uh, eindpuber, begin uh, twintig, uh, naar Amsterdam. Mm -hmm. Ging spelen op de Dam, op het Centraal Station. Daar had je mm -hmm. toen nog bands met uh, publiek eromheen. Yeah. En uh, nou ja, had je... Um, Zo heb ik ingerold gerold. En uh, toen ben ik nog een tijdje naar Duitsland gegaan. Heb daar Irish Pubs uh, gespeeld. Uh, en zodoende heb ik geleerd... Um, ja, hoe ben ik ingerold? Natuurlijk door voorbeelden ook. Door de ethisch. Mm -hmm. Waarin ik ben opgegroeid. toen ik nog echt uh, jong was. En, eh. Ja. Anyway. Ja, is dat het antwoord op je vraag? Uh, ja, Jaap? ja, ja. Dat je dus. Want, want uh, je bent dus uh, ook op, op, op de Dam, uh, heb je dus onder andere gestaan? Ja, onder andere, ja. ja uh, op de Dam. Want, nou, want ik zit me daarvoor te stellen, dan kom je dus het centrale uitlopen als uh, reiziger, als haastige reiziger om uh, tramlijn 1 of 25 of weet ik wel wat je daar moet, uh, mm -hmm. moet mm -hmm. hebben. Uh, was het, is die cultuur, dat, want je zegt net ook helemaal aan het begin hippie -cultuur. Ja, dat klopt. Heerste dat er ook een beetje in die periode nog? De hippie... Uh, ja, de hippie... Cultuur oh, de, jaren de, jaren, ja, de hippie... Nee, ja, nee, natuurlijk, nee. eigenlijk wel. Als ik nu... Ik was laatst bij een reunie. Helaas een begrafenis van iemand uit een uh, stamkroeg uit de jaren negentig. Mm. En daar kwam ik heel vaak. En daar uh, waren dus nog echt... Uh, nou, ik kan niks anders zeggen dan dat het hippies waren. Ja. En... Uh, ja, heb ik, je ook zin, ik, heb, ja. ik heb ook het uh, KNSM-eiland uh, uh, nog meegemaakt toen de stadsnormalen er nog woonden. Ja, ja, ja. En uh, je had toen ja, een hele grote travellers scene in, in ja. Amsterdam. Mm -hmm. Dus eigenlijk dus besefte ik me laatst van nou, ik heb eigenlijk het einde van de Sixties uh, meegemaakt. Ja, heb je, heb, Al was het 1989, ja. maar het, het voelde toch zo. Ja, heb je überhaupt iets met, met deze mensen dan? Uh, vanaf, vanaf het moment dat je ermee in aanraking kwam, zeg maar. Tuurlijk, ja. Ja. ja het was heel los. Ja. Het was Born to be Wild. Ben jij ben ook zo'n type die zegt van nou, uh, morgen is uh, de dag van morgen. Eigenlijk wel. Ja. Als ik eerlijk ben wel. Ja, uh, ja. zo moet je ook uh, ergens ja. zijn. Want uh, er kan zomaar uh, van alles gebeuren. Ja. Zoals we in Japan merken. Ja. Of, uh, ja. Hè? Ja. Ik bedoel, wat, uh, wat kunnen we nog echt uh, voorspellen? Ja. En uh, dat is ook een beetje de, de, de, het thema van de nieuwe cd die ik ga maken. Ja. Uh, in ecstatic temporality. Temporality, dus tijdelijkheid van alles. Ja. Dat ik het gevoel heb dat de tijdelijkheden van het leven, uh, onder andere door ja. dit medium internet wat ik nu voor me heb, ja. steeds, steeds kleiner worden. En ja. dat we dus, de, de, de, na, naarmate de beelden meer worden, de tijd uh, sneller gaat. En dat het allemaal eigenlijk uh, steeds minder doet ook. Ja. Ja. Um, maar goed, we hadden het eventjes over Amsterdam ja, beginnen. Amsterdam, ja, want die want zijstappen is... maak je dan wel heel erg snel natuurlijk. Maar kan je zeggen dat in Amsterdam nog... Uh, nog ja, ik denk van wel. Een zien is er zeker. Ja, maar die hebben het uh, zeer veel moeilijker gekregen, denk ik, sinds uh, de dance uh, is binnengekomen. En, uh, ja, maar... Dan in die tijd, ja. Ja. ja. Toen waren bandjes, was gewoon alles nog. Ja. Dus, ja, uh, maar toch zie ik, uh, als uh, ik, als ik als ik heel eerlijk zeg, moet ik toch zien dat er een beetje in een verschuiving toch weer aan het plaatsvinden is. Richting richting, ja, richting uh, uh, de bands weer, richting uh, de muziek, gewoon uh, uh, waar het uh, toe, uh, toe hoort. Uh, dankzij wat dankzij Fabiana... Uh, nou, anders? dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Het, het zijn meerdere factoren die daar een, een rol in uh, spelen. Ja. Maar ik heb zoiets dat er, daar toch een beetje weer een ja, verandering aan het. Uh, want mensen zijn er denk ik ook op een gegeven moment een beetje zat. Ja, weet je, de, hu de huiselijkheid van. Uh, ja, van, van, ik, ik heb toch iets, ja. toch iets het idee van uh, dat daar weer weer heel langzaam weer het uh, teruggaat. Alleen waar je nu mee aan waar, waar mee, waar je tegenaan loopt. Is het feit dat je, en ja, ik heb het ook een Suus de Groot uh, gevraagd een uh, paar weken terug. Mm -hmm. En uh, gezegd van zeg, hoe zit dat uh, als je dan op een gegeven moment uh, een btw-heffing uh, van 6,5 naar 19,5. Ja, dan ga je weer op een gegeven moment uh, iets, iets krijgen waar niemand op zit te wachten eerlijk nee, gezegd. Nee, de, de... Het is al uh, voor een hoop mensen behoorlijk lastig om het uh, kop boven water uh, te houden. En uh, dan zal er op deze manier nog iets zo op die manier uh, gebeuren waarvan ik denk, ja... Ben je dan niet bezig in een hele bedrijfstak of wat zeg ik, een, een, een tak... Ja. Uh, de nek om te draaien. Ik bedoel... Ja, maar ja. we leven in Nederland. Hè? En alles, ja. alles moet iets opleveren. Als het niks oh. oplevert, ja. dan, dan niet meteen of snel iets oplevert. Dan is het gewoon uh, niks. En zoiets als de Voice of Holland uh, nee, wat dat, uit de, dat de, levert, de grond gestapt. Dat, dat, dat, dat levert wat op. Dat is dat goed, dat is goed en dat voor de cultuur. Je, ja. ja, en, ja. en, en vervolgens uh, dan trappen we Ben Sanders en Dien Sanders even fijn op de markt. En ja. uh, dan moet iedereen het maar Precies. goed vinden. En uh, ja. ik heb zoiets van, ja, maar... Ja. Ik vind het uh, nog mooier, het oude handwerk eigen nummers schrijven, lekker uh, mee ja. bezig zijn, uh, in een dampend zaaltje ergens uh, spelen, daarmee ja. beginnen en uh, vervolgens uh, hard aan het werk om te kijken of je een publiek uh, voor je kan ja, winnen. Het, het blijft altijd hard werken natuurlijk. Ach, ja. Sowieso. Ja, ja, ja, maar ik denk dat de mensen wel extreem uh, gemakkelijk geworden zijn ja. en, en th allemaal thuis met een zak chips willen bekijken ja, en, ja. en wegklikken. Als het uh, niet meer bevalt, uh, ja. wordt de zanger of zangeres uh, wordt weggeklikt. Ja. en uh, ja um, komt volgende en een hele generatie groeit dus op met het idee dat uh, een rockstar een, wordt geboren op tv. Ja, dat geloof ik Onder dus niet. Onder de keuring van, ja. uh, hoe heet hij? Is John de Mol? Uh, nee, <laughs> een van zijn uh, campignons. Uh, ja, precies. Het ja. is best wel ongelooflijk eigenlijk. En ja. Mensen zeggen mij dus ook, ja, waarom ga je niet meedoen aan uh, de Voice of Holland? Ik zeg, ik schrijf liedjes. Ja. Mag ik mijn eigen liedjes daar doen? Nou, dat mag dus niet. Nee, hey, dat willen ze niet. Dat is niet, uh, dat is niet makkelijk genoeg. Nee. Dus ja, dat is wel heel zielig eigenlijk. Al vind ik de voice nog wel een verbetering ten opzichte van eerdere. Uh, dat ben ik met je eens, ja. Afmaakshows, uh, ja. ja. ja. zeg maar. Ja, want er is nu weer tegenwoordig weer iets, uh, iets nieuws. Sing Off heet dat tegenwoordig bij SBS6. Heel Sing dat te zien? Off. Ja, uh, dat ik heb het nog niet gezien, helaas. Nee, maar dat schijnt dan uh, een beetje gebaseerd te zijn op het, het verhaal wat, uh, wat de Avro doen met op zoek naar. Mm. Dan hebben ze aan het eind kan je dan, uh, zeg maar, uh, wordt dan bepaald wie van de twee uh, het door mag. En dan mag er één uh, jurylid mag de ander uh, uh, redden, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Ik denk dat het daarvan afgeleid is. Ik heb er niet naar gekeken. Ik ben heel eerlijk, dus ik, uh, ik geef misschien al van voor, gevaarlijk een oordeel over iets wat ik niet gezien heb. Maar... Nee, maar ik vind het sowieso. Ah, überhaupt heb ik zo'n idee daarvan. Van, nee, ik bedoel, ook de vele Prijs. Ik bedoel, we hebben daar ook één gewonnen, 2007, festivalprijs de Festivalprijs. door mochten op bekenstein ja. openen toen. Ja. Maar ja, wat heeft het ons nou feitelijk opgeleverd? Ja, een beetje, ja, ik kan het nu zeggen. We hebben gewonnen in 2007, weet <laughs> ja. je Great. Ja. Great. Maar goed, uh, ja, dat mensen dus eigenlijk alleen maar muziek... dus nog alleen maar in een soort wedstrijd uh, kunnen uh, zien. En hetzelfde geldt voor dansen, Dancing on Ice. of, ja. of Alles moet uh, gekeurd en veroordeeld uh, worden. Ja. Hè? Uh, waarbij dan het oordeel belangrijker wordt dan de muziek zelf. Ja. Kan je afvragen. Ja, daar kan je wel in ja. dat vraagtekens neerzetten, ja, ja. niemand is meer stil, nee. gewoon even luisteren, weet je. Ja. Wat gaan we draaien? Nou, uh, we gaan uh, nu oh. eerst uh, uh, iets van, van de sculpture en de kleefje draaien. Zo. Ja, uh, we je bent draaien... een aan okay. mij gegeven vriend, dus uh, <laughs> ik bedoel dat... Uh... Ik denk dat nummer drie is on and off, en dat is uh, uh, uh, de favoriet van velen. Ja? En, uh, Heb je een, een beetje in een schade, uh, wat dat dan gaat, die zegt, Ja, uh, die, die nog steeds zegt van nou, dat had ja. gewoon moeten gebeuren met ja. jullie, weet je. Ja. ja Maar ja, goed, we hebben niet aan de voice meegedaan, dus het is niet gelukt. Maar wel aan CFM, dus we krijgen nog een herkansing. Okay. Hier, hier zijn ze, de sculpture en de klei Oké. Okay. Sweet. Mm -hmm. New gold dream Crashing beats and fantasies setting sun in front of me And follow Gold Dream van de uh, Simple Minds. Met daarvoor natuurlijk een nummer van de uh, Sculpture en De uh, Clay. Ik, uh, ik ben weer een uh, CD-rijker, eerlijk gezegd. Dat, dat, dat vind ik oh, altijd wel leuk ja, altijd wel leuk. Die kunnen we ook heel vaak dus uh, weer op de donderdagavond draaien. En het komt weer. Uit de eimond, dames en heren, thuis. Dus uh, ja, waar, in, uh, anders ja waar anders vandaan? Het is uh, gewoon uh, uh, daar. Daar, als je daar gewoon een blik over trekt, dan komen daar gewoon rasmuzikanten muzikanten vandaan. Ook oh, dacht vis. Nee, nee, ja, vis ook. Maar dan moet je wel uh, goed, uh, goed gaan zoeken. Ik heb uh, begrepen dat uh, de vallen dan vishandel uh, met kop en schaders erbovenuit uh, steekt. Oh, is het zo? Ja. Oké, okay, laat ze het in de muil niet horen. Nee, nee, nee is het zo? Nee, nee, moet het Waasdorp zijn dan? Precies, denk ik Oh god, nou, als ik naar nou, ras echte bij ja. zeg, dan zeggen ze van bij Waasdorp moet je niet zijn. Dus uh, ja, ja, uh, dat ja, is echt ja, zo. Ja. Dus, uh, <laughs> goed, uh, ik maak veel vrienden in Uimaren na vandaag. Dus, okay, nee, maar goed moet zo weer terug. <laughs> nou, dat is niet de bedoeling dat je, dat je dan straks uh, weet ik veel wat met uh, pek en veren door, het, uh, door de Muiden wordt. Uh, wordt dat, dat gaat niet gebeuren. Dat zie ik ook niet gebeuren eerlijk gezegd. Uh, maar goed, uh, dat nummer wat we ervoor hebben gedraaid van de Sculpture in de Klein. Uh, als ik daarna zit te luisteren, en ik uh, dit nummer dat, uh, dat vroeg je van, uh, nou, die moeten we dan van erachter draaien, en dan denk ik, ja, er zitten toch pot voor dorry, gewoon uh, heel veel parallellen tussen, tussen, uh, tussen, ja. dat wat jij uh, uh, zeg maar uh, met dat nummer, dat ene nummer van de sculpture in de clay wat we oh. net hebben uh, kunnen horen. Ja, ik zou het niet durven ontkennen. Nee, nee. nee. Ben je, ja, dat klinkt alweer... Er ik komt ben, een cliché-vraag weer. Nee, maar ik ben geabsorbeerd. In die ja. tijd... Uh, je hebt je eerste muzikale ervaring... Wat voor mij was... Uh, wat ik je net vertelde... Dus, uh, tijdens het uh, plaatje New Gold Dream. Dat je dus voor het eerst de concert ziet... En voor het eerst eigenlijk kennis maakt met de... Uh, That's what I call music. Hè? Ja. Dat is echt, en, en dat was dus uh, mid-80s. Ja. Uh, ik zag U2 uh, een week voor Live Aid. En ik zag Simple Minds een jaar later, 86, in het Amsterdamse bos. Ja. Met ons voorprogramma Simply Red. Die waren ja. toen net uh, doorgebroken. En uh, nou, dat was geweldig. en Het was, een, uh, ja, het was ook een tijd... Um, Waar die muziek heel veel uh, uh, betekende. Ook meer uh, voor wat er in de samenleving te bewegen zou zijn. Ja. En die zangers die hadden dat charisma om... Uh, ja, uh, dat ik als uh, 14-jarig jongen uh, waar ik erg van onder de indruk was. Ja. Tegenwoordig is het event na event. De ene week zie je Muse en dan ga je weer naar Snow Patrol. Ja. En oh, Het was ook wel leuk. Ja, was ja, ook wel leuk. Maar in die tijd was het gewoon... Je keek ergens naar? Een jaar lang wachten. Je had net de LP grijs gedraaid. En ja. je, je ging daar gewoon... Uh, dan was het woord het Echi. Ja. Niet op YouTube al kijken. Niet op de website al de setlist van de vorige avond. Zodat je al wist wat er werd gespeeld. Er was één grote uh, surprise. En dat... Uh, nou goed, wat ik zeg. In ieder geval die, die eerste ervaring van muziek. Uh, ja, dat was, uh, dat was uh, inderdaad Simple Minds wel. Ja, ja. ja. Over, over, daarover gesproken, uh, over setlisten en weet ik veel wat. Ik ben uh, in één week tijd twee keer bij een Stonesconcert uh, geweest. Zo. Ja, dat is in '98 geweest. Uh, maar wat nou zo bijzonder was, ze hadden op één van de albums, en dat was uh, Sticky Fingers, daar mm -hmm. stond het nummer op, Sister Morphine, stond daarop. ja. Weergeloos nummer. Uh, ik uh, was daar samen met, uh, met een uh, van uh, de ja, mensen hier uit Zandvoort. Uh, een een beeldend kunstenares was ik daar. Ja. En, uh, en op een gegeven moment uh, ja, uh, kon je dus stemmen uh, welk nummer je mocht, mocht uh, uh, wat ze wilden spelen op die bewuste avond. En inderdaad, Sister Morphine werd gewoon gespeeld. Een nummer wat ze bijna nergens live speelden. werd gewoon op die avond. Ah, we dat gewoon, ze. dat ja, kenden ze. Dat kennen ze Prachtig dus. Prachtig toch? Ja, en, en, en, nou, maar wij wisten gewoon wat Morphine inhield. Dat was gewoon een weergaloos nummer. Want we draaiden dat, veertien ja. jaar geleden draaiden we dat ja. hier bij CFM. En uh, niemand zei van, uh, ja, het uh, is van de Stones. Ja, het was van de Stones. Maar het leuke daarvan is dat het bijna nergens in live werd gespeeld. En wij, uh, nee. kom, zit je daar in de Amsterdam Arena? Prachtig, ja. En patst wordt dat nummer gewoon gespeeld. Ja, en, dat en dan zit je elkaar SMS. aan te kijken. Was het toen nog per SMS? 98 heb je het over. Ja, dat hadden ja, we al. SMS. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja dus ja. heb je ge voor dat nummer? Nee, niet. niet. Ik, uh, wij, wij deden daar niet aan mee. Uh, ja. En dan heb ik het over de stichter van de alternatieve radio zien hier in Zandvoort, uh, Marianne Rebel, die, uh, die dat gedaan heeft. Marianne Rebel. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja daar ja, heb je het ja, al. Ja. Nou, het zat hem in de naam alleen al. We hebben hier ook echt uh, gewoon uh, wat uh, tegen, ons, uh, tegen bepaalde dingen ook uh, ja, afgezet. En uh, dat het ook wel eens anders uh, mocht uh, gaan. Ja, en uh, we zaten elkaar aan te kijken. En Tin of dit werd gewoon gespeeld. Ik, uh, het is cool, hetzelfde he? verhaal ja, als, ja. als wat jij zegt. We ja. hadden geen... Je had geen setlist in de jaren tachtig. Uh, nee, niet, niet, niet om op te kijken van oh ja, wat, uh, misschien gaan ze nog een nummertje wisselen voor, uh, voor vanavond of zo. Maar ja. voor de rest zal het wel een beetje hetzelfde zijn. Ja, ja, nee. ja die excitement dat is er een beetje af. Maar ja, ja dat krijg je nooit meer terug. Nee. En ja, bovendien Zou zat... weer, zouden we daar ja. weer wat naartoe moeten gaan, volgens jou? Ja, nou dan moet iedereen zijn mobieltjes uitzetten. Dat is ook een voorwaarde. Mm -hmm. Want uh, anders dan zijn we er niet allemaal helemaal bij, zoals we weten. Ik bedoel, ja. overal uh, kijken mensen meer mobieltjes dan werkelijkheid uh, ja. tegenwoordig. En, ja, uh, ja dat, dat was toch wel heel rustig. En mensen waren echt uh, helemaal, wauw, er is muziek en er is een concert. En, uh, ja. er wordt, uh, er wordt dus dat gaf inderdaad wel een gevoel van, we zijn er allemaal bij. Ja. Terwijl tegenwoordig filmt men al uh, voordat men het echt heeft gezien, weet ja. je wel. Het ja. is natuurlijk leuk voor YouTube, maar ja, uh, ja uh, voor, de, voor, de, voor het moment uh, in de nauw, zeg maar. Ja in het nu. Ja. ja, wie is daar nog? Ja. Geen idee. Ja. Ja, maar, uh, want Wat, wat nu, nu is, is over vijf minuten alweer geweest. Exact. <laughs> ja. Exact, ja. ja. Dus uh, heel moeilijk om uh, wat te koesteren. Nou, en ik koester dus wel dingen. Die concerten, dat was geweldig. Daar ging ik een jaar lang over nadenken van hoe, uh, hoe, hoe mooi dat was geweest. Ja, en uh, ja goed, en je leert er natuurlijk ook muzikaal heel veel van. Een en bridge en een uh, chorus verse. En, ja. en, en, en, ja, het doet je uh, verlangen om ook zoiets briljants te maken. Ja. Nou moet ik zeggen dat inderdaad die, die, die, die band toen Talk Talk, krijgen we zo ook te horen. Volgens mij inderdaad van die ja, toch wel relatieve rust gebruik maakte. Om iets heel briljants te maken. Ja. Echt, dat was hun eerste... Uh, primaire verlangen, zeg maar, ja. iets heel briljants te maken, zodat ze het heel briljant gingen spelen. Terwijl ja. tegenwoordig is het zo van, nou, als het maar leuk is, goed, en uh, knallen, en uh, voor een groot deel van de muzikanten is het zo. Ze gaan niet, uh, zeg maar, op zitten mediteren, zoals met New Gold Dream het geval ja. uh, zou zijn. Nee, nou, ik, ik, ik, met dit soort nummers, ja, ben ik heel eerlijk, ik, maar dan doe ik gewoon even met de ogen dicht. Ja. En dan ga ik gewoon in het, muzieks, uh, in het muziekstuk uh, gewoon zelf uh, zitten, als het ware. Dus... Ja. Ja. Uh, dat heb ik nog steeds als ik uh, bijvoorbeeld dingen van uh, de Simple Minds hoor. We ja, moeten even, moet even opletten dat we straks niet <laughs> ja Dan, dan, dan mag je eindigen. nu inderdaad, inderdaad het nummer, voor mij nummer 4 van deze cd die ik heb uh, gebrand. Ja. Ja, dat uh, is dat toch, die, die, die uh, van de Simple Minds? Ja. Uh, dat het is dat ook nog een nummer van New Girl Dream. Dus het laatste nummer van New Girl Dream heet uh, Somebody Up There Likes You, nummer 4. Uh -huh. En uh, dat is een instrumentaal nummer zonder Jim. Dus uh, de zanger laat zichzelf... Uh, Eraf. Zet zich eigenlijk een beetje buitenspel. Ja. Moet je alleen even kijken hoe laat het is. Want, het kan uh, nog. Uh, het kan uh, nog. Uh, zou, zou het kunnen? Ja. Oh, Daar hebben we nog ruim de tijd voor. Kan ik nog, uh, mooi nog een, een, een, een laatste nummer van ongeveer een anderhalve minuut erbij uh, spelen. Maar dit uh, is inderdaad... Iedere, de meeste Simple Minds fans weten welk nummer uh, dit is. Ik wel. Ik ook.